We hebben een bijzonder onderwerp vanmorgen. Je kunt het al zien wat er bovenaan staat. Door Yahweh beproefd en getraind. Dus het is Abba Yahweh, de almachtige God, die dingen doet in het leven van de mens en dingen toelaat in het leven van de mens. Waardoor de mens wordt beproefd in zijn levenswandel en hoe hij hem traint om dat leven aan te passen naar zijn wil. Want dat is de kunst van het geloven. Tot we inderdaad gaan begrijpen wat God bedoelt. En tot we ook het verlangen hebben in ons hart om te zeggen, oh heeft God dat gezegd? Dan ga ik die weg wandelen. Zo kun je dus in je leven, als je naar Torah wil gaan leven... ...ontzettend veel dingen ontdekken... ...dat je niet snapt tot we al 2000 jaar zondag vieren. Bijvoorbeeld. Terwijl nog nooit de woord zondag in de Torah van God genoemd wordt... ...en totdat een instelling is geweest die via Rome het christendom is ingekomen... ...en het hele christendom volgt daarin Rome. Heel bijzonder tot er niet zoveel protest is gekomen... tot mensen zeggen, waarom doen we dat... We gaan luisteren naar vanmorgen. Moet u kijken. Ik wil starten in Richteren. Hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Daar staat geschreven. Dit nu zijn de volken. Die Yahweh liet overblijven. Om door hen. Dat zijn die volken. Al die Israëlieten op de proef te stellen. Dus in de tijd van Israël. Liet God volkeren blijven bestaan. Want het was natuurlijk ja, de bedoeling wel geweest om al die volkeren uit te roeien. Dan zou Israël het land Israël kunnen gaan bewonen. Maar God heeft een ander plan. Hij heeft dus niet alle vijanden uitgeroeid. Hij heeft ze laten bestaan. Dit nu zijn de volkeren, daar gaan we het over hebben. die Jabeel liet overblijven. om door hen, dat zijn die overblijvende volkeren. al die Israëlieten op de proef te stellen. Dus de vijanden van Israël die eromheen liggen, die laat God in leven om Israël te beproeven. Te midden van die volkeren. Zouden ze stand houden of houden ze niet stand? En wij leven als navolgers van Messias, Yeshua, ook in het koninkrijk van God. Ook al staan we met onze voeten in Nederland, maar we lopen met ons hoofd in de hemel, want wat uit de hemel is Torah gegeven. Dus we kiezen ervoor om naar het Torah van God te leven, ook al leven we met onze voeten op deze aarde. De mensen zullen het zien. Nou zegt hij, door hen, door al die Israëlieten op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Het is een moeilijke tekst om te lezen, ik ga het nog een keer met u doen. Want het gaat namelijk om die, uh, degene die de oorlogen in Canaan niet hebben meegemaakt. Israël is natuurlijk getrokken uit Egypte. Ze zijn naar het beloofde land gekomen. Het heeft veertig jaar geduurd. En in het beloofde land zijn ze kinderen verwekken. Maar die kinderen die daar wonen... hebben nooit de strijd meegemaakt... om verlost te worden uit Egypte. Dat Egypte achter zich te laten. De wereld, of het hele kerkelijke systeem. Want het hele kerkelijke systeem... heeft zoveel geboden en inzettingen ingevoerd... die met de Torah niets te maken hebben. Dat we moeten gaan nadenken van... Hey, wat ga ik daarvan zien en wat moet ik nou in mijn eigen leven gaan aanpassen. Zodat we kunnen zeggen, hey, nu zijn we beproefd en nu zijn we getraind in de woorden van de Heer. Want daaraan is te zien of u Yeshua kent en of u zijn vader Yahweh kent. Dit zijn dus de volkeren die Yahweh laat overblijven. Om door hen, dat zijn die overgebleven volkeren, al de Israëlieten op de proef te stellen. Welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Slechts opdat de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden. Dat zijn de kinderen van de kinderen van de kinderen. Met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat hij, dat is Yahweh, hen daarin oefende. Dus de kinderen van de kinderen van de kinderen worden door jaren achterna gekomen met zijn Torah. En met zijn woorden, met zijn profeten, om ook die kinderen te oefenen... dat het wel zeker strijd is om een keuze te maken, geen deel te hebben aan de wereld... maar om een godzalig leven te leiden in vertrouwen op God. En zo ook gaan ontvangen wat God voor Israël bedoeld heeft. Je wordt als het ware een Israëliet. Dat betekent strijden en overwinnen. Zo kwam dus Jacob aan zijn naam. Strijden met de engelgods, dat gaat om de waarheid... De rivier over en hij overwint. Daarom wordt Jacob Israël. Hij zegt in vers 2 slechts op dat, het redengevende woord, de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken. Doordat hij, dat is Abba Yahweh, hen daarin oefende. Dat geldt ook voor ons allemaal. Ook wij moeten dus geoefend worden in de strijd. Richter 3 vers 3. Het gaat hier om vijf stadsvorsten. De vijf stadsvorsten der Filistijnen, dat zijn de tegenstanders van Israël. Die laat God ook altijd bij hun in de buurt wonen omdat ze voortdurend door die Filistijnen lastiggevallen worden. Op allerlei manieren. Hun oogsten worden geroofd. afijn, er wordt van alles gedaan. En ze komen er maar niet van af. Soms hebben ze veldslagen, Vertouwden ze er tienduizend. Maar nog komt dat allemaal weer naar boven toe. Wij hebben dat ook in ons leven. Elke keer denk je: Nou, nou ben ik een overwinnaar. En dan komt er weer zo'n Kanaaniet. Of zo'n Sidonië. Of zo'n Filistijn in je leven. Dan denk je: Ah! Ja? Dus probeer ook in geestelijke zaken na te denken. De vijf stadsvorsten de Filistijnen. En al die Kanaanieten, de Sidoniërs, de Chiwieten, Die het gebergte Libanon bewonen. Van de berg Baal-Hermon tot aan de Hamat. Dus een gigantische oppervlakte. En er zit Israël middenin. Zij toch, wie zijn die zij? Dat zijn die vijf stadsvorsten. Die vijf stadsvorsten die waren ertoe bestemd. Een mooie woord, hè? bestemd. Je bent ergens toe bestemd. En tot dat doel ga je komen. Want als God je ergens toe bestemd, zorgt hij ook voor het doel waar je toe bestemd bent. Zij, die vijf stadsvorsten, waren ertoe bestemd dat Yahweh door hen, die vijf stadsvorsten, Israël op de proef zou stellen. Het was Gods wil dat hij door die volken er rondom zijn eigen volk op de proef zou stellen. Wat met Israël gebeurt, gebeurt u en mij hetzelfde. Om te weten of zij, Israël, zouden luisteren naar de geboden die Yahweh hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Waarna worden ze teruggewezen? Naar wat Mozes ontvangen heeft op de berg Sinaï. Dus niet alleen de tien geboden, maar al de geboden daaromheen. Om maar te laten zien hoe Gods verlangen is dat wij als... Uh, gelovigen zouden wandelen dat hij dus Israël, daar behoort hij toe zouden luisteren dat woord luisteren, dat staat uit het grondwoord Shema Shema, hoor Israël Yahweh is onze God, Yahweh is één en dat hoor is in de grond luisteren dat betekent je hoort het en je doet het daarom is het leuk als je de Torah gaat lezen dan lees je uit de onderwijzing van God hoe hij eigenlijk zijn koninkrijk wil inrichten en met wie Heel belangrijk. Opdat zij zouden luisteren, horen en doen naar de geboden die Yahweh aan hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Schitterend uitgangspunt. Heel de Bijbel gaat daarvan uit. Dat woord proef, 52, 54, betekent op de proef stellen, verzoeken. Het staat 17 keer op de proef stellen. En negen keer wordt beproeven en verzoeken gebruikt door de Bijbel heen. In handelingen 5 vers 9 staat... En Petrus zei... Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest des heren te verzoeken? Kijk, er komt zo'n woord terug in het Nieuwe Testament. Hoe heb je God kunnen verzoeken? Kent u deze geschiedenis van Petrus over Ananias en Saphira? Peter zegt, hoe heb je gij kunnen overeenkomen om de geest van de Heer te verzoeken? Dit is een ramp, kost twee doden. Soms denk ik wel eens, wat fijn tot wij nu leven en niet doen. Want als wij dat zouden doen en God zou ons doden, zouden we alleen maar lijken hebben. Want we hebben problemen tot een hoop dingen helemaal moeilijk kunnen. Hij zegt, hoe heb je kunnen overeenkomen om de geest des Heeren, Dat is Yahweh. En dat wat hij gezegd heeft. Te verzoeken. Zie de voeten van hen die uw man hebben begraven. Zij zijn aan de deur en ze zullen ook u uitdragen. Ja, hallo. En ze blaast de laatste adem uit. Probeer of iets gedaan kan worden. Dat is verzoeken. Of beproeven, zich vergewissen van de kwaliteit van iets of iemand ja, je vergewisselt of God wel God is en of die wel trouw is aan zijn woord en als hij zegt, als je dat en dat doet zul je de dood sterven dan denk je, oh juist, dat waar, echt waar nou dan doe ik dat toch even en het vijf minuten later ben je niet dood dan denk je, nou dat werkt helemaal niet dus er zijn zoveel zaken waar je in dwaasheid kunt handelen want God doodt niet aan een minuut er is een oordeel aan het einde van de tijd waar mensen in zullen gehoord worden en gezien worden tot God zegt, maar waarom? En misschien moet hij wel honderdduizend keer zeggen, maar waarom? Als de mensen beseffen tot de verantwoording af moet gelegd worden over de daden in je leven, dan zouden ze heel wat voorzichtiger zijn door dingen te doen waarvan God zegt, doe ze niet. Het wonderlijke is, broeder en zuster, God kan iemand met kwaad bezoeken om zijn karakter en de standvastigheid van zijn geloof op de proef te stellen. Dus God kan zelfs kwaad in je leven toelaten. Waarvan jij denkt... Oh, ja, maar dat is kwaad. Maar toch kan kwaad begeerlijk zijn om het te pakken. Luister goed. God kan iemand met kwaad bezoeken... om zijn karakter en de standvastigheid van zijn geloof op de proef te stellen. Mensen kunnen door wantrouwen... Let goed op. Dat kan u ook zijn... Mensen kunnen door wantrouwen God op de proef stellen. Door te proberen of hij niet terecht gewantrouwd wordt. denk je: Nou, laat ik nou dat eens doen, kijk of hij dan dat doet. Let op. Door goddeloos gedrag, gods gerechtigheid en geduld op de proef stellen. En hem uitdagen bewijs te leveren van zijn rechtvaardigheid. Wie zijn wij dat we God op de proef stellen? Hij heeft gezegd wie hij is. En hij heeft je getoond wat hij gezegd heeft door Mozes. Hoe bedoel je God op de proef stellen? Dat is hoogmoed ten top. Luister, wat staat er in Corinthië? 1 Corinthië 10, vers 12. Daarom wie mee te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ja, als wij allemaal staan door het geloven, we weten dat allemaal. Hij zegt: Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Mooi is dat, hè? Wij hebben geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan. Ja, God is getrouw. Hij zal niet gedogen dat gij boven uw vermogen verzocht wordt. Mooi is dat hè? God zal niet gedogen dat er iets komt dat jij boven je vermogen verzocht wordt. Dan denk je nou, toch zijn er wel wat dingen in mijn leven geweest. Laat ik het maar bij mezelf houden hoor. Tot je denkt, jongen, jongen, daar ben ik mooi zeg, verschrikkelijk onderuit gegaan. Dus God laat het wel gebeuren. Nee, God laat het niet gebeuren. Want er is namelijk een keuzepakket in je hart... waardoor je keuzes maakt wat zegt God en wat zegt mijn hart. Dat kan grote verschillen zijn. Dus God is getrouw, hij zal niet gedogen dat je boven vermogen verzocht wordt. Daar zal God voor zorgen. En? Want hij zal met de verzoeking, als die dus komt ook de uitkomst zorgen... zodat gij er tegen bestand zijt. Als je eenmaal Torah kent... en je kent Gods denken... en ze redeneren... dat is zo heerlijk. Want je weet gewoon hoe de wet in elkaar zit. Als ik in Nederland rijd met mijn auto... en er staat rood licht... dan denk ik, ja, dan moet ik toch stoppen? Dat is gewoon de regel die de Nederlandse koning heeft afgegeven. Als je door het rode licht heen gaat... ja, dat moet je niet doen. Dan krijgen die andere mannen met die pet achter je aan. Hè? Daarom zegt hij dan, mijn geliefde, en daar gaat het om, ontvlucht de afgoderij. Dus al die woorden van God hebben te maken met uiteindelijk het ontvluchten van afgoderij. Als God zegt A, en jij gaat B doen, dan is B afgoderij. Misschien een harde uitdrukking. Maar als God gedenk, zegt, gedenk mijn Shabbat. Want het is een teken tussen jou en mij. Opdat jij weet dat ik je God ben. Want dat staat zo geschreven. En Rome heeft ons misleid door de zondag in te voeren tegenover de Shabbat. Dan hebben we onze oren laten hangen naar Rome. Die denk, maar God nog aan toe. Heb ik nog nooit gehoord. Maar als je niet gaat beseffen waar we mee te maken hebben in ons leven ze zeggen we, hé, laat ik nou maar eens terugkeren naar de Torah. Wat heeft God nou zelf gezegd? Maar, zegt hij, ontvlucht de afgoderij. Dus als mensen de zondag in de plaats van de shabbat zeggen, is het zondag vieren afgoderij. Dat zal misschien heel vervelend overkomen. Maar als je gaat beseffen hoe waar het woord van God is, dan ga je ook onderzoeken, waarom vier ik nou de zondag? Of kerstfeest, of allerlei andere feesten waarvan de Bijbel niet spreekt luister, we gaan naar richter 3 vers 5 de Israëlieten dan woonden te midden der Canaanieten, de Hethieten, Amorieten Perizieten, wat een ieten he Shivieten, de Jebusieten nou, ja, er zijn er genoeg he nou, zij namen zich hun dochters tot vrouw, van wie? de dochters van de Jebusieten, van de Amorieten van de Hethieten en gaven hun eigen dochters aan hun zonen en diende hun goden en dat is afgoderij. dus het volk van God die duidelijk onderwezen was door de Torah van Mozes gaan toch naar de hetieten, de verizieten, denken zo dat is een mooie meid voor mijn zoon, hé hey, die dochter van jou wil je die laten trouwen met mijn zoon ja dat is prima zeg, maar ik zie dat je ook nog een mooie dochter hebt voor mijn zoon dus de joodse kinderen die werden naar de heiden toegestuurd, gestuurd en de heidense kinderen werden in de joodse kinderen vermengd is iets wat God beslist niet wil. Wat heeft een gelovige met een ongelovige gemeen? Daar gaat niets. Want als de gelovige vanuit God wil leven, zegt die ongelovige. Je doet niet zo gek, je weet niet God voor jou ik zie helemaal niks. Een gelovige en een ongelovige is moeilijk samenvoegen. Maar goed, er zijn wijze woorden voor gesproken. Je zal ernaar moeten kijken en tot een keuze moeten komen hoe ik het doen. Nou lieve mensen, de Israëlieten deden wat kwaad is. Verschil tussen goed en kwaad. Goed is geen probleem. Alles wat God zegt is goed. Hij laat ons ook zien wat kwaad is. Dus iets wat hij niet gezegd heeft. Dan zeg je, oh, maar dat is kwaad. Dat doe ik niet in het Koninkrijk van God. Kijk wel uit. De Israëlieten echter deden wat kwaad is. Dikke is streep eronder. Er staat dus niet wat kwaad was, ja dat was bij de joden, dat was toen kwaad, maar nou niet meer. dat is onzin, want God is niet veranderd. Hij zegt heel duidelijk, de Israëlieten deden wat kwaad is. En wat toen kwaad is, is nu nog steeds kwaad. In de ogen van wie? Van Yahweh. Dat maakt wel uit als je gelooft dat Yahweh God is, de schepper van hemel en aarde. Dat hij alles wat hij zegt het goede is. En je zegt, willen ze weten, ik ga het toch anders doen? Oké, okay, die vrijheid heb je allemaal. Dat noemen ze dan het dienen van Baals. Een Baal is een Heer. Maar welke Heer? Er zijn vele Baals. Er zijn ook vele Goden. En allemaal afgoten, want de Bijbel zegt er is maar één God en dat is Yahweh. Die heeft zich kenbaar gemaakt op Sinei. Hij heeft een verbond gesloten met Israël. En iedereen kan toetreden tot Israël. Betekent niet dat je een Jood wordt. Want dat is weer een, een van de twaalf stammen. Nee, je treedt toe tot Israël. De Israëlieten echter deden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Zij vergaten Yahweh, hun God. Wie is de God van de Israëlieten? Dat is Yahweh. En dienden de Baals en de Ashera's. De Baals en de Ashera's. Weet u wat Ashera's zijn? De palen van Ashera hadden te maken met uh, seks. Met prostitutie. Met overspel. Ja? Dat waren godinnen. Daar keek je tegenaan. Dus, oh, wat een godinnenstad ze. En dan komen de fantasieën. En als het dan donker is, dan denk je, niemand kijkt naar me. Laten we eens even naar Ashera gaan. Hè? Dat zijn gewoon herkenbare afgoden in Israël. Daar zijn ze voor gewaarschuwd in Israël. We gaan verder lezen. Toen ontbrandde de toren de boosheid van Yahweh tegen Israël. Tegen dat volk. Omdat ze zo in afgoderij zich bewogen. Hij, dat is Yahweh, gaf hen over in de macht van Cusan Resitaim. Dat is de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cusan Resitaim acht jaar. Want als een volk willens en wetens in afgoderij gaat wandelen, weet u wat God doet? Oké, okay, die ga je gang, ga je gang. Dan laat ze los. Hij vindt het helemaal niet leuk. Maar die komt vanzelf een dag dat ze zo hard met hun hoofd tegen de muur lopen. Of dood. En ze kunnen ze niet meer bekeren. Of ze zullen zeggen, oh mijn God, wat hebben we gedaan? Wat hebben we van onze vaderen geleerd? Hè? Die weg terug, die wordt door God altijd opengehouden. En hij stuurt er zelfs mensen en profeten op af om ze terug te halen. Maar ja, ook in Israël haten ze profeten. Wist u dat? Want er komt er weer zakkel, die komt vertellen, joh, keer nou terug tot wat God gezegd hebt. Maar als een profeet komt, liever doden ze de profeet als dat ze naar hem luisteren. De grootste profeet, Yeshua HaMessiah. Ze hebben hem laten spijken aan een paal. Onvoorstelbaar lieve mensen. Maar ze begrepen niet dat hij na drie dagen zijn opstaan uit het graf. Er was al over geprofiteerd. Toen riepen de Israëlieten tot wie? He, he, tot Yahweh. Eindelijk roepen de Israëlieten weer tot Yahweh. Niet zomaar tot God. Nee, God heeft een naam. Het is ook in de tempel dat de naam van God, Yahweh, vereerd wordt in de tabernakel werd de naam van Yahweh verheerlijkt toen riepen de Israëlieten tot Yahweh, Abba Yahweh help Yahweh verwekte de Israëlieten een verlosser kent u een verlosser in Israël, moet je niet gelijk Yeshua zeggen nee. Obniel Ehud, Barak, Deborah Samgar, eh, kent u ze ze zijn een hele rist. dat zijn allemaal richters verlossers want elke richter kwam weer om uiteindelijk een legertje bij elkaar te halen. En dan knokten ze zo de vijand weer uit. Normaal kon je met tien of twintig man geen duizend man aan. Maar als de geest van God in die mannen kwam. Dan gingen ze als, als een witte tornado door dat land heen. En alles wat zwart was was eruit geblazen. Yahweh ja, verwekte de Israëlieten een verlosser. Om hen te bevrijden. In dit geval is het Otniaal. De zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb. Dan staat er in vers 10. De geest van Yahweh kwam over hem. Aha, leuk is dat, daar staat het oude testament vol mee. Vele christenen denken, oh de heilige geest die kwam op Pinksteren, Alsof die daarvoor niet was. Kent u die uh, gedachte van? De Heilige Geest valt op die Joodse mannen, want het waren Joodse mannen en Joodse vrouwen. Ze werden totaal vervuld met de Heilige Geest van God. En ze konden niet anders meer zeggen, die Jezus, die Yeshua, hij is Messias. Daarom leert de Bijbel, en ieder die beleidt dat Yeshua de Messias is, die is uit God geboren. Dus uit de Geest van God geboren, dan kan je alleen maar op die wijze zeggen, want dat is Yeshua de Messias, Anders was het niet mogelijk. En dat was met die Joodse mannen en vrouwen precies hetzelfde. Dus hier praat hij ook over de geest van Yahweh. De geest van Yahweh is niks nieuws. Ook niet met pinkster. De Yahweh's geest... vervulde mannen en vrouwen... wiens hart gericht waren op hem. Mijn God, wil mij u toch kennen? Wat zou ik graag in uw wegen willen wandelen? Ik hoef geen teken te hebben vader... maar wil me leiden tot ik in uw wegen kan wandelen. Ook al zegt mijn familie dat ik gek ben. Dat weet ik wel. Maar het gaat om de geest van Yahweh. Die komt in je denken... De geest van Yahweh komt over hem, dat is Otniel. En Otniel richtte Israël en trok uit ten strijde. Maar dan in gehoorzaamheid aan Yahweh. Yahweh die gaf Kusan rishataim dat is de koning van Aram, in zijn macht. Zodat hij de overhand kreeg over Kusan rishataim Prachtig. Die werd het land uitgeknokt. Zo moeten bij ons ook de ongerechtigheden uit ons privélandje uitgeknokt worden. Gewoon van bekeren, dopen, wegwezen met het oude leven. Opstaan in een nieuw leven. Toen had het land ineens keer 40 jaar rust. Dat was net zo lang als ze de woestijn door hadden getrokken. En die Opniel, de zoon van Kenas, stierf. Ik heb het dit maar bijgezet. De geest van Yahweh is helemaal niet onbekend. Heel de Bijbel door is het de geest van Yahweh die iets doet. Weet je hoe we de geest van Yahweh kunnen kennen? Elk woord wat in Tora Torah geschreven staat, komt uit het denken uit de geest van Yahweh. En Mozes zegt, zo spreekt Yahweh. En die stelde netjes de regels op binnen het Koninkrijk van God. En iemand die zegt: ik wil binnen dat Koninkrijk van God leven, die gaat zomaar met het Israëlite volk gaan mee. Er waren vele Egyptenaren en andere buitenstaanders die meetrokken en uiteindelijk ook voor Sinei kwamen waar Gods verbond werd verkondigd. Nou, de geest van Yahweh staat 23 keer in het Oude Testament en 4 keer in het Nieuwe. Het woord, de geest van Yahweh. In Lucas 1, vers 35 staat, de Heilige Geest, dat is dus de geest van Yahweh, zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste, dat is de Heilige Geest, dat is de kracht van God. Want wat hij zegt, bevestigt hij door de kracht van zijn geest... Zal u overschaduwen, bezitten, zegt Maria. Daarom zal het heilige dat uit u verwekt wordt... door het spreken van Yahweh... zo Gods genoemd worden. Oh, zegt Maria, hoe kan dat nou? Ik heb geen man bekend, hoe kan ik nou zwanger worden? Daar ging het om. Dus wat God spreekt... in zijn woorden zit de kracht... en toen zei zij... mijn geschieden naar uw woord... dus wat u spreekt... werd ze zwanger door het spreken van God. Een hele bijzondere verwekking van Messias... Zoals God Adam geformeerd heeft uit het stof, want God sprak en hij formeerde Adam en uit Adam nam die weer Eva. Ik denk dat dat wonderlijk is geweest, Dat hij dat doet. Wordt hij wakker, zegt hij, kijk nou, dat is mooi. Mijn God, wat is dat? Nou zit dit als een vrouw, die komt uit, uit je rib heb ik ze gebouwd. Ik denk, ik die Adam, zo'n geschiedenis. Er staan maar een paar kleine stukjes uh, hè, in, de, in Genesis. Maar het besef wat er gebeurt door het spreken van God, door het spreken van God is alles tot stand gebracht. Zo wordt het spreken van God ook Messias verwekt in Maria. Jezus de Messias wordt aangesproken als de Zoon Gods, als Zoon van God, als Gods Zoon, als Zoon dus mensen. Het zijn allemaal uitdrukkingen in het Nieuwe Testament die je zo terug kan vinden. Hij wordt 40 keer de zoon van God en 80 keer de zoon des mensen. Maar het is dezelfde persoon. Richter 3 vers 12. Maar, zegt hij, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is. Dus het gaat weer verder. Een paar weken verder. Gaat weer gebeuren. Wat kwaad is in wiens oog? In de ogen van Jahweh. Toen maakte Yahweh Echlon, de koning van Moab, sterk tegen Israël omdat zij Israël gedaan hadden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Dit zijn principes die je leert. Als je willens en wetens kwaad bedrijft. Waarvan je weet dat God dat zegt moet je niet doen. Dan kom je in aanraking met datgene wat God gaat doen. En het is echt niet zo dat hij met één klap je hoofd eraf slaat. Echt niet waar. Hij gaat je overtuigen van binnen dat dat waar je mee bezig bent. Tot het eigenlijk niet kan dat noemen wij het geweten. En dat wordt gevoed door het woord van God. Hij, Yahweh, dan verbond zich, oh let op, met de Ammonieten, met de Amalekieten, trok op en versloeg Israël. Ziet u het echt? Aan wie verbindt God zich? Aan de vijand. Als jij zo goddeloos wil leven dat je zegt joh, weg met die god. Oké, okay, dan dus dat is ook je vijand zegenen. Normaal blokkeert hij de grenzen van Israël. Daar komt geen vijand overheen. Als zij in rechtvaardigheid en in gehoorzaamheid leven. Maar als het volk van Israël goddeloos gaat handelen. Zet hij de deur open naar de Assyriërs. En naar de Libiërs. En naar die Egyptenaren. En ze vallen de Israëlieten aan. Elke keer weer opnieuw. Elke keer opnieuw. En dan schreven ze tot God. Help, help, help. En dan stuurt hij weer een richter. En die gaat de strijd aanbinden. dan denk je. Oh, we zijn weer vrij. En dan zijn ze weer 40 jaar aan rust totdat de goddeloosheid weer komt want dan komt het volgende geslacht en dan gaat de hele boel weer om u kunt uw kinderen goed opvoeden nou, ik heb ze een, een godsdienstige opvoeding gegeven maar zijn ze onder je blik weg en jij denkt ze gaan wel rechtsaf dan zeggen ze, te kijken niet dan gaan ze linksaf maar die mogelijkheid zit erin tot je dat meemaakt hoor. hij dan verbond zich met de ammonieten God verbond God verbond, verbinden een verbond maakt hij en de Amalekieten trok op en versloeg Israël. De palmstad namen in bezit. 18 jaar diende de Israëlieten Eglon, de koning van Moab. het die man. Maar ja, God was met hem om zijn eigen volk te corrigeren. Toen riepen de Israëlieten tot Yahweh, ja, heb je ze weer. Dat gaat het hele register van, van, van, van Richters door. Elke keer, het volk weer tegen de grond al, en we roepen tot Yahweh, daar gaat hij weer. Denk ik denk, oh, ik denk tot Yahweh, al tegen Gabriel zei, denk dan zet hij duurt geen veertig jaar aan ze weer roepen. Zo gaat het. Toen riepen Israëliten tot Yahweh, en Yahweh verwekte, daar komt hij weer. Hunne verlossen. Ehud, de zoon van Gera, de Benjamiet, een man die was linkshandig. Dat was natuurlijk een schitterende truc, want iedereen vecht met zijn rechterhand. Maar die Otniel was echt een bijzonder mannetje. Die had zijn zwaard aan de andere kant hangen. Maar goed, ga je dadelijk wel lezen. Het gaat om de verlossen, om redden. Het woord Yasha is een werkwoord, redden. Redden, verlossen, verlost worden, gered worden. Jehoshua, dat is de naam van Joshua, maar ook van Jezus. Yeshua, Joshua is de volle woord wat er staat. Dat betekent Yahweh brengt verlossing. Deze grondwoorden, dit is Yahweh in het grondwoord in Hebreeuws brengt verlossing. Yahweh brengt verlossing. De verlossen. De Israëlieten waren gewoon door zijn dienst schatting te zenden aan Eglon. Oké, okay. dus die Ehud, dat was een richter. En door de Ehud brachten ze dan de schatting naar Eglon. Want Echelon had het gebied veroverd en hij zegt tegen jullie betalen voor het maar 20% van je inkomsten aan mij. Jullie doen aan die god voor jullie 10%, maar ik wil 20%. Zo, dat was niet 10% kwijt, dat was ineens 30% kwijt. En dan nog aan die galbak, want het was een enge man hoor, die Echelon. Ze waren gewoon de schatting naar Echelon te sturen, de koning van Moab. Ehud strekte zijn linkerhand uit toen hij dat geld kwam brengen, ik sla even een paar versen over... Uh, weet u nog wat hij tegen de bewakers had gezegd van, uh, van die uh, Echlon de... hij zegt tegen die koningen pst, pst, pst, moet je goed luisteren ik, ik, ik, ik moet wat tegen boot, je zeggen maar die eikels die, die moeten hier niet blijven dan he? moet je even wegsturen want ik heb een grote boodschap voor je zo ging dat je kan het allemaal niet voorlezen daarom vertel ik het maar even want die uh, Eglon, die, uh, die zat natuurlijk in die grote tent dus hij zegt tegen de bewakers uh, even eruit jongens even eruit dus hij trapt erin hij stuurt zijn bewakers weg en hij denkt wat ga ik nou toch horen nou we hoorde niet veel want Ehud strekt zijn linkerhand en greep van zijn rechterheup het zwaard, hij drukt hem gelijk door en hij trekt hem niet meer terug dat zwaard, dus die man die is in het zwaard gestorven zelfs buiten hebben ze de zucht niet van hem gehoord en hij gaat via de achterdeur gaat hij de tent uit en zwaard naar de bewakers hij zegt hij wil even slapen hoor hij zegt dus je mag er nu nog niet in Kent u het verhaal? Zo simpel als dat gegaan is. Hè? Hoe God door een, een, een, zo'n richter zo'n hele koning uitschakelt. Zodat zelfs het hecht van het lemmet erin drong En het vet sloot zich om het lemmet. Want hij trok het zwaard niet uit de buik. Toen ging die heen door de achteruitgang. Hij zeide tot hen. Israëlieten. Volg mij, want Yahweh heeft uw vijanden wie zijn dat? De Moabieten in uw macht gegeven. Dus hij komt terug bij Israëli's leger en zegt, kom op, zegt hij, we gaan de overwinning halen. dien tijden versloegen zij van Moab ongeveer 10.000 man. Allemaal welgedane en krachtige mannen. Niemand ontkwam. Het is schitterend als God de achterhoeder is. En dan kun je ook in de overwinning gaan. Ook in je eigen leven. Als je in de wegen van God wandelt, heb je de zegeningen van God in elk doel wat je wil bereiken. Je vijand is niets. Je laat je nooit verslaan door je vijand. Zo werd Moab op die dag vernederd onder de hand van Israël. En het land had rust. Niet geen 40 jaar, nee, 80 jaar. En zo gaat het hele leven door. Nou, ik wil al die stukken uit, uh, uit Richteren niet oplezen, maar het zou goed zijn om op deze Sabbatmiddag thuis te zijn en tegen je vriend, vriendin, man of vrouw te zeggen, ik ga eens even een uurtje zitten, Richteren lezen. Denk, hoe is het mogelijk dat het volk elke keer weer de grond in gaat en weer eruit gaat. Elke keer weer de grond in gaat. Het zijn net mensen zoals wij. Maar we zien door al die ervaringen heen de trouw van God voor Israël. Ook voor u. Zalig is de man, zegt Jacobus, die in verzoeking volhardt. Hoe vindt u die uitdrukking? Dus in de verzoeking toch volharden in dat wat God zegt. Je ziet de verzoeking, je voelt de begeerte in je hart. En denk toch niet doen. dat is de weg van Yahweh. He? Dus zalig is de man. Weet u wat zalig is? Dat is wat anders dan mijn vader zaliger. He? Dat is zaliger. Uh... Want als wij het woord zalig gebruiken mijn vader zalig, hè? dan zegt hij eigenlijk hij is dood en begraven. Maar zalig betekent gelukkig. En er zijn zelfs in het oude testament zalig zalig. Dat betekent welgelukkig zalig. Dat is twee keer zalig. He? Bovenmatig gelukkig is de man die in verzoeking volhardt. Want, nou komt hij, wanneer hij de proof, dat is die verzoeking die op zijn weg komt, heeft doorstaan. Zegt de Heer, zal hij de kroon des levens ontvangen. Die hij, dat is Abba Yahweh, beloofd heeft. Aan wie hem, dat staat er, liefhebben. Als je je vrouw toch lief hebt, dan duurt er geen lelijke dingen. Je bedriegt ze toch niet. Als je lief hebt, dan wil je niks liever als in een weg gehoorzaamheid wandelen. Laat niemand, broeders en zusters, en let goed op wat er staat. Als hij verzocht wordt, zeggen, hey, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf, God, brengt ook niemand in verzoeking. Dus denk nooit als de verzoeking komt, zo, God die gaat me verzoeken. Echt niet waar. God gaat je niet verzoeken. Zo vaak iemand verzocht wordt, zegt Jacobus, dat is de broer van Yeshua de Messias... Zijn oudste broer. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. Want hij begeert dingen van het vlees. Terwijl God zegt, dat moet je niet begeren. Je moet het goede begeren. Daarna, als die begeerte bevrucht is, dan ga je het binnenhalen. En je gaat het doen. Baart het zonde. En als de zonde vulgoed is, brengt zij de dood voort geestelijk dood alle mensen sterven zowel de rechtvaardige als de goddelozen. maar er is een dag van opstanding en in openbaringen kun je lezen openbaringen 20 de eerste opstanding is voor de rechtvaardigen en de opstanding na duizend jaar voor de andere mensen die dienen zichzelf te verantwoorden voor het aangezicht van God voor de dingen die ze doen degenen die uit de eerste opstanding komen hebben hun vertrouwen gehad op Messias die komen zou en die we gevonden hebben Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Wees door Yahweh beproefd en getraind. Het thema voor vandaag. Wees door Yahweh beproefd en getraind. Als er een beproeving op je leven komt, weet je wat je dan moet zeggen? Haha, hij vergunt mij beproefd te worden. Maar daar trap ik echt niet in. En dan gaat hij zo de beproeving voorbij gaan. Dan lacht hij. Dat is, dat is een heel ander leven hoor. Dit soort zaken staat de Bijbel vol mee. En we hebben ons nooit gerealiseerd dat we vanuit Rome en de christelijke leer zoveel dingen hebben geleerd die totaal niet in het toraan vermeld zijn. Ik wil ze allemaal niet noemen, maar wil je boekjes meenemen, dan hangen er een stuk of veertig daar zo. U mag allemaal een boekje meenemen over al die onderwerpen die erop staan. Je zal verbaasd wezen dat je zegt, staat dat er ook en staat dat er ook. En waar moet je doen, ze zijn gewoon gratis. Don't